Vier uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. Nederlanders in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... wordt geadviseerd niet naar het winkelcentrum Westgate te gaan... en andere drukke plekken te mijden. Het advies van de Nederlandse ambassade... volgt op een schietpartij in het winkelcentrum. Volgens berichten van het Rode Kruis... zijn daarbij minstens 15 doden gevallen. Het is niet duidelijk of het een overval was of een aanslag. Een tv-zender zegt dat er ook nog mensen worden gegijzeld. Vanuit de Nederlandse ambassade zijn meerdere sms'jes... verstuurd naar Nederlanders in Kenia... zegt de ambassadeur Rijntjes vanuit Nairobi. PvdA-leider Samson noemt het zeer onwaarschijnlijk dat het sociaal akkoord wordt opengebroken. Hij noemt het akkoord een stevig en mooi fundament waarin draagvlak voor hervormingen is geformuleerd. Daarop moet worden voortgebouwd. Praten over openbreken, zoals VVD-fractievoorzitter Zijlstra vanochtend deed, noemt hij volstrekt voorbarig. Hij voegde eraan toe dat als werkgevers en werknemers eruit komen, de politiek dat ook moet kunnen. In Den Haag en Amsterdam zijn rechtse en linkse demonstraties tegen het kabinetsbeleid. In Den Haag heeft PVV-leider Wilders zijn aanhang bijeengeroepen. Er zijn zo'n 1500 mensen aanwezig. Ze vinden dat het kabinet Rutte Nederland kapot bezuinigt. En ze vinden dat de belastingen omlaag moeten. In Amsterdam protesteren onder meer de SP, GroenLinks en vakbondsleden. Daar zijn volgens de politie 5000 mensen. Zij zijn tegen bezuinigingen op onder meer zorg en kinderopvang... en vinden dat hoge bonussen en belastingontwijking moeten worden aangepakt. Syrië heeft de informatie over zijn chemische wapenvoorraden... doorgegeven aan de organisatie voor het verbod op chemische wapens in Den Haag. Alles wordt nu door de OPCW onderzocht. De vraag is onder meer waar de voorraden liggen opgeslagen... en om wat voor chemische wapens het gaat. Midden volgend jaar moet het hele arsenaal zijn vernietigd. Dan nog het weer, bewolkt, maar ook af en toe zon. Middagtemperatuur rond 18 graden. Morgen eerst wolkenvelden en motregen, maar ook geregeld zon. En dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Awb verkeersinformatie. Files door werkzaamheden op de A4 richting Amsterdam bij Hoofddorp 2 kilometer. Na een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Berkeme Roderijs 4 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. Dan weer terug naar de werkzaamheden op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij knooppunt Del 2 kilometer. A20 gouda richting Hoek van Holland bij knopend Klein Polderplein 4 kilometer. Op de A28 vanuit Hogevee naar Assen bij de Alfred Ruinen 2 kilometer. En vanuit Hogeveen naar Zwolle tussen Zuidwolde en De Wijk 2 kilometer. Dan de A58, Bergen-op-Zoom richting Flissingen. Bij Arnemuiden 4 kilometer. Omrijden kan daar vanaf knopend de poel en volgt dan de borden U20. Hoe maakt u al uw medewerkers gelukkig? Geef een nationale dinercheck van VVV, het lekkerste kerstpakket van Nederland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 Via 0900 0922. 15 cent per minuut. Geef een heerlijke avond uit met de nationale Dinercheck. Kijk op dineetcheck.nl.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 Goedemiddag, nog een half uur vanuit het Grand Café van de Lamar in Amsterdam. Straks praat ik met Sipostuma over de tentoonstelling... die vrijdag van hem opent in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. En over dat fraaie boek, wat ook hier op tafel ligt. Jean van der Velden, die bladert het er al in. Cip, ja, Je hele carrière is ongeveer in, in, in een nutshell, om het zo maar te zeggen. Ja, de, de eindtitel is Tot nu toe. Hè? Ja, <laughs> dat vind ik zelf wel fijn. Ja, met achterin ook een lijstje van dingen die je nog wil ja, doen. Things to do. En dat is ja. heel veel eigenlijk nog. Ja, een hele waslijst. Ja. Of het allemaal lukt, weet ik niet, maar ik ga het proberen. Ja, we hebben het er straks over, over dat lijstje en over nog meer. En andere gast hier aan tafel nu, Jean van der Velden. Want woensdag gaat het Nederlands Filmfestival in, in Utrecht van start. En de openingsfilm is uh, Hoe duur was de suiker? Daarover straks het gesprek, maar eerst even een flitsje. Want Maarten Tip die kijkt naar Nederland-Servië. Volleybal, EK uh, heren in Denemarken nog wel. Hoe is de stand, tweede set? De Tweede set is uh, al een tijdje afgelopen en die werd ook gewonnen door Nederland met 25-18. Een knappe prestatie tegen de regerend uh, Europees kampioen ploeg die een paar jaar geleden ook nog brons pakte op het wereldkampioenschap. Maar nu zijn de verhoudingen toch anders in de derde set. 21-11 de achterstand voor Nederland. Een heel ruim verschil. En nu staat Oranje toch echt even onder druk. En ik ben benieuwd hoe ze daar weer onderuit gaan komen. Misschien is het alleen in deze set. En misschien komt het daarna weer goed met Oranje. Of het tij is nu echt gekeerd. We gaan het zien. Voorlopig in ieder geval 2-0 voorsprong in sets. En de achterstand in set nummer 3. Die dus zeer waarschijnlijk wel naar Servië gaat. Dankjewel, Maarten Tip. Straks na half vijf in de Lijn. Meer over die wedstrijd tussen Nederland en Servië. Ja, hoe duur was de suiker? De film van de regisseur Jean van der Velde, De openingsfilm dus op het Nederlands Filmfestival. Volgende week woensdag. Na de roman van de schrijfster Cynthia jan McLeod. De film speelt zich af in het 18e eeuwse Suriname. Geeft een beeld van de slavernij in die tijd. En de, de, de, de prijs die voor de suiker moest worden betaald. Wij, wij zaten deze week even te denken op de redactie. Er is geen andere film, voor zover wij weten over de Nederlandse slavernij... ja, wel over suiker. Je had de fabriek met de trots ja. ooit te zien. Ja, ja, ja, de fabriek, ja. Maar, maar over slavernij is nooit iets nee, gedaan. Nee, uh, er is natuurlijk over Indië het een en ander gemaakt. Max Havelaar. Ja, ja. Koffie, moet ik maar zeggen. Ja. <laughs> uh, maar over Suriname is eigenlijk heel weinig gedaan. Hoe komt dat? Uh, ik denk dat Suriname nooit zo'n parel, tussen aanhalingstekens, aan de kolonie geweest is... Als uh, Indië. En dat heeft tot gevolg gehad dat uh, over Indië uh, heel veel literatuur verschenen is. Dus ook heel veel romans waar je uit kan putten. Ja. Maar over Suriname is heel weinig geschreven. Albert Helman, De Stille Plantage. Ja. Um, voor de rest is er niet zo heel veel over bekend. Nee. En dit boek van Cynthia McCloud, heb je dat gelezen destijds al? Ik heb het in uh, ja in 97, 98 gelezen. Mm -hmm. En toen vond ik het al een heel interessant boek om te verfilmen. Alleen historisch drama is vreselijk duur. En het was eigenlijk nog een beetje in het tijdperk... voordat de computer zijn optreden zijn deed, zo op Mars. Uh, en tegenwoordig kun je vrij makkelijker dan toen in ieder geval... en minder kostbaar dan toen... Uh, Skylines van Paramaribo anno 1750 suggereren. Ja. Want? En, en boten en schepen. Ja, ja je kan het in een computer doen. Ja. Ja, want, en, nee, want in het echt kan het niet meer, hè? Nee je, nee, je kunt geen boten... Er is een paar Maribos sowieso al twee keer afgebrand in 1800. Die schepen zijn ook onbetaalbaar. Maar mm -hmm. je kunt dat nu uh, vrij makkelijk uh, in je beeld verwerken... zonder dat je echt, echt fysiek boten moet gaan verplaatsen... naar waar je aan het filmen ja, bent. Ja, ja te knap, hè? Zie uh, uh, uh, post maar, heb jij ooit... Uh, uh, grafische dingen voor films bijvoorbeeld gedaan? Nog niet. Het staat, staat, staat op dat lijstje. Ook geen, geen, geen uh, titelsequenties of leaders? Of... Nee, nog geen animatieleaders. Nee. Ja. Dat zou ik ook heel erg leuk ja. vinden. Nou. Want dat is tegenwoordig echt bijna iedere film wil ja. gewoon een ja, hele... Ja, dat is echt een uiting apart. Die zijn vaak heel mooi en ja. heel erg leuk. Ja, ja. ja. ja. nou, dat, uh, ja. dat komt wel allemaal goed Komt wel op nog. het lijstje. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Misschien ja. Wordt het lekker ja. het afstrepen vandaag ja. voor van het ja. lijstje. Ja. Voor het volgende project. Je vertelt het verhaal ja. van de, de slavin Mimi. Die in feite ook een soort... Ja, uh, uh, meegaat in het... Uh, ja, je kan als niet anders als je slaaf bent waarschijnlijk. Maar, maar ook dat accepteert als... Het is niet anders. Het he? is niet anders. Ze ja. kent geen andere wereld dan die van de slavernij. En ze is dus grootgebracht uh, als kind van, een, van de planter uh, en een slavin. Een uh, veldslaaf is zij gepromoveerd tot huisslavin. En uh, tot uh, slavin van, uh, van een meisje van haar eigen leeftijd. Die de dochter is van de planten. Dus eigenlijk een halfzusje van haar meester is. Ja. Uh, en haar doel in het leven. En ze kent niet anders. En er wordt ook niets anders van haar gevraagd dan... Uh, ja, haar missie gelukkig te maken. Waardoor je de situatie krijgt dat je twee halfzusjes hebt... die eigenlijk ook hartsvriendinnen zijn. Het is weliswaar één richtingsverkeer natuurlijk. Um, maar Minnie Minnie weet alles van haar meesteres. Iedere dag is, was zij er. Ja, uh, ja. Als zij een minnaar heeft en de minnaar verlaat het bed... dan is Minnie Minnie de eerste om haar missie weer schoon te wassen. Ja, dus ja. Dat, zijn, dat is een hele intieme relatie. en Het drama speelt zich af op het moment dat... Um, haar missie niet zo gelukkig wordt als zij wil... Worden en ze eigenlijk bijna verliefd worden op dezelfde man. Hmm. En dan ja. komen de problemen. Ja, en de, hoe, hoe dat afloopt. Ja, dat is, het is een prachtige, prachtige film geworden. Geeft een beeld van de slavernij. Maar zet ook de diverse opvattingen over de slavernij tegenover elkaar. Laten we luisteren naar een fragment. Uh, tussen uh, Sarit, dat is een van die twee uh, zusjes. En haar zwager uh, Rutger. Als je kind iets doet wat niet mag, dan geef je dat toch ook straf? Ja, maar slaven zijn toch geen kinderen? Ja, maar wel als ze iets doen wat niet mag. Wie bepaalt wat mag en wat niet mag? Wij. Maar waarom wij? Omdat wij de baas zijn. Dat snap ik, maar wie geeft ons dat recht? Maar, maar dat is geen recht. Dat is, een, dat is een plicht. Dat is een heilige plicht. Het heilige plicht en het bijzondere is dat. Die, uh, die verslaving blijft het ook zien als een heilige plicht. Tot de Ja, aan toe. Hè? Ja. Ja, ze zijn, uh, ik heb het tegen de acteurs geformuleerd. Ja, het, is een, uh, het is een ziek systeem waar je in zit. Maar de deelnemers aan allebei beide kanten zijn loyaal. En dat zie je ook in allerlei... Uh, je ziet het niet alleen bij slavernij. Je ziet het ook bij het communisme. Of in Noord-Korea. Of waar dan ook. Is het dat het vergelijkbaar inderdaad? Hè? Ik denk het wel. De, je zit gevangen in een systeem. Hmm. En, uh, en, en er is een psychologische wet. Hoe ziek het systeem, hoe loyaler de deelnemers. En... Um, het vereist buitengewoon veel moed en, uh, en kracht om uit het systeem te stappen. Zowel als, als onderliggende als als bovenliggende. Ja. Want uh, de, de repercussies van het systeem zijn altijd verschrikkelijk. Ja, ja, ja. Worden hier overigens uh, jouw zoon ook, hè? toch? Ja, mijn, mijn zoon speelt uh, de, de enigszins verlichte, uh, zoals je hoorde, maar niet helemaal dappere... Maar wel enigszins verlicht buitenstaande... die opnieuw in de plantage komt. Ja, ja. De new kid in town. Het ja, is natuurlijk niet de eerste keer dat je Janik hebt geregisseerd. Maar hoe, hoe, hoe is het om hem als acteur te zien groeien? Um, ja, hij is Groter te worden? Ja, hij is, een handige, hij is eigenlijk gegroeid onder handen van andere regisseurs. Want ik heb hem eigenlijk de eerste grote rol... ik heb hem wel eens heel een klein uh, anoniem rolletje gegeven... maar nooit een grote rol. Dit was de eerste echte grote rol van mij. En dat, ja, hij had zich heel slim voorgenomen... om uh, mij met mijn twee voornamen aan te spreken. Wat hij nooit doet. Ik Jean-Georges Guy, maar hij noemde mij voortdurend Jean-Georges op de set. Dus uh, ik moest me iedere keer uh, beheersen om hem niet met zijn bijnaam te noemen. Wat ik nu hier ook niet zal herhalen. <laughs> um, dus ja, ik heb. Uh, ja, dus dan maakte toch een heel andere verhouding. En. Um, ja, het is gewoon, uh, maar dat had ik al in andere films gezien. Het is gewoon een heel vaardig acteur. Dus, en hij kende al die andere uh, geiten en Anna, Janssen, die ja. had hij allemaal met toneelschool gezeten. Dus, ja, ja. Kinden, dus het was gewoon een, ja. een groep vrienden die verschrikkelijk goed met elkaar op weg konden. En ook he, dus aan elkaar spelend zo gewaagd zijn. Ja. Dat was voor mij een feest om te regisseren. Ja, het, is, het is een mooi spel wat er uh, wordt gedaan. Ja, en het zijn allemaal twintigers. Ja. Okay. Kees Boot is dan wat ouder, ja, die, het het die, die, wat ouder die een hele mooie rol uh, neerzet. Ja. Um, Suriname, Je zei al, uh, ja, Paramaribo is twee keer platgebrand. Dus dat is heel erg veranderd. Ja. Het is zo veranderd zelfs dat je de film daar niet hebt kunnen draaien. Nee. nee, ik ben op locatiebezoek geweest. Ik ben met Cynthia. Die heeft me alle plekken laten zien waar, waar, waar, waar het verhaal zich afgespeeld ja. heeft in Suriname. Maar er zijn geen suikerplantages meer. Daar begon het al. Die zijn, er waren 600 plus, geloof ik. En die zijn allemaal weer terug veroverd door de jungle. Hmm. Uh, en dat, dat was het, ja. een, een, een voorgeveltje ergens in Paramaribo. Ja, tussen, uh, tussen twee kantoorkolossen, ja. Dat valt ook niet te ver. Ja. Dus de, we kwamen terecht in Zuid-Afrika... waar nog heel veel suikerplantages uh, zijn. En waar de Nederlanders ook gezeten hebben. Dus hm. er waren nog een aantal nederzettingen... die eigenlijk meer op Paramaribo uit die tijd leken... dan Paramaribo nu... Ja. Dus onze, onze, onze roemrijke geschiedenis, uh, slavernij ons... heb je daar ook? Uh... Ja, ja Stellenbosch, uh, ja, ja. je hebt al die uh, Hollandse plaatsnamen, zijn ja, er allemaal. Ja. Je figuranten, of, je, je, ja, de, de, veel van je acteurs, de zwarte acteurs ja. komen ook uit Zuid-Afrika. De, de, de hoofdrol, bijna alle sprekende acteurs komen uit Suriname. Uh, want dat wilde ik per se, want ik wilde dus ook dat, uh, dat ze zich aan de hand spraken. Want ja. uh, slaven ja. mochten geen Nederlands spreken, maar... Sprake is er dan. Mm -hmm. Maar de Zuid-Afrikaanse vigranten, dat zijn allemaal wel. Ja. Of de zijn allemaal Zuid-Afrikaan. Ja. Ja. Die hebben natuurlijk de apartheid achter de rug. Ja. Hoe was het voor hen om, om die, die dat, dat blanke juk ja. weer mee te maken? Nou, wat, het was wel heel interessant. ik heb met een aantal al zo zitten praten tussen de opnames door. Kijk, eh, Surinamers zijn natuurlijk ook allemaal Afrikanen. Ze komen allemaal uit Ghana of West-Afrika, de meeste, althans, ja. uh, uit die streken. En uh, dus deze uh, zwarte viranten uh, konden zich heel. Ik, ze wisten, ze hadden geen idee waar Suriname lag. Uh, maar slavernij, dat wisten ze wel. En uh, dus uh, ze, uh, ze waren trots dat ze mee konden doen uh, aan de film, want het was ook hun geschiedenis. Hmm. En dat is natuurlijk op een bepaalde manier zo. Ja. Ja. Welk beeld heb jij weer willen neerzetten van, van de slavernij... en van, van ons uh, aandeel daarin? Nou kijk, het beeld wat ik heb willen neerzetten... is dat de mensen die, uh, die uh, ons Hollanders, de Blanken... die meededen aan de slavernij... de merendeel het gewoon vanzelfsprekend vond. Hm. En eigenlijk niet eens meer verder bij nadacht. En eigenlijk bijna, uh, bijna aardige mensen. Maar die, die desalniettemin in een totaal rot systeem zitten. En de, alleen Rutger is de enige die er wel eens over nadenkt en er iets aan wil doen. Maar de rest accepteert het gewoon. En dat vond ik uh, vanzelf huiveringwekkender... dan uh, uh, zeg maar schuimbekkende Hollanders te laten zien... die niets anders doen dan willen zwepen. Want dat volgens mij is het nooit zo geweest. Hm. En ik denk dus dat als de geschiedenis over 250 jaar naar ons kijkt... dat wij waarschijnlijk ook uh, uh, in verband met onze iPhones of iPadjes... of onze kleding, die allemaal... Want tegenwoordig wordt de slavernij... De slaven worden niet naar het werk gebracht, maar... Hè? Die wonen nu ik in China. In je? Ja, die wonen in China. Ja. Stel dat die Chinezen over 250 jaar een film maken over ons. Ja. Wij lachen, zitten we met die iPad en we zijn zo blij, want we kunnen hem nog goedkoper ja. krijgen. Hoe duur was en de We iPhone? zijn niet ja. aan het schuimbekken. Nee. nee. nee. nee. Dus, dus ik dacht, ja, je je, aanvaard, je speelt heel makkelijk uh, in een systeem mee en uh, je hoeft maar even met je ogen heel even dicht te doen. En je denkt, van nou, het zal allemaal wel, het, zo hoort het, zo, zo, zo gaat het gewoon zoals het nu gaat. Ja. Punt uit. Ja. Mooie film. Even heel kort, uh, Cynthia en Maclaut, wat vond ze ervan? Ja, die ogen kregen, uh, ze heeft een donderdag voor het eerst gezien. Ik was behoorlijk zenuwachtig, want het is toch haar geesteskind. Ja. Maar uh, het was nog donker en zo. Ja, waar ben je? Brazza, brazza. <laughs> dus ik heb uh, gebrazad met uh, Cynthia. Ze was, was heel erg blij. Het was ja. Blij. Ja. Goed, ja, ja. mooi. Woensdag gaat. Hoe duur was de suiker? De première op het uh, Nederlands Filmfestival. De film is vanaf uh, dan ook landelijk te zien in de bioscopen. Dit is Radio 1. Opium. Met enige hamering. Dit is Opium op Radio 1. Naast mij zit een van de meest succesvolle illustratoren, schrijvers van Nederland. Cipostuma. Ik maak even een opzomming, want die staat zo mooi op papier hier. Maakte samen met prinses Laurentien de boekenreeks Mr. Finney. Tekende tien jaar lang iedere week een politieke tekening voor NRC Handelsblad. Hij heeft ook voor HP De Tijd nog gewerkt. Maakte decor en kostuums voor onder meer het nationale ballet. Coppelia, mooi ballet. Is de man achter het getekende hondje Rintje. Won reeds twee gouden penselen, één zilver en nog veel meer andere prijzen. En nu zit je hier, wat een lijst is, John van Behoorlijke lijstje. Ja, ja, en opeens, want nu opeens zie ik. Oh ja, HP, al die tekeningen. Ja, ja, een beetje, die ja. een... Ik was dat ook vergeten, maar ja. die politieke tekeningen. Ja. Heb, zie je dat als een uh, belangrijk onderdeel van jouw werk? Of zie je alles als belangrijk onderdeel van je werk? Nou, het is een bepaalde manier van kijken naar de wereld eigenlijk. En toen ik uh, die politieke tekeningen. Daar werd ik voor gevraagd door NRC. Toen ze belden had ik zoiets van. Nou, dat was een why gebied me? waar me. Ja, why me? Maar, uh, dat was een gebied waar ik me helemaal niet begaf. Maar dat vonden zij juist heel prikkelend. Omdat je dan vanuit de, ja, vanaf de zijkant ernaar kijkt. En in feite is politiek natuurlijk een soort theater. En daar voel ik me dan weer heel erg in thuis. Ja, het dus... feit dat je het zo bekijkt, ja. ja. ja. Ja, eh, elke, wel elke week met een deadline werken natuurlijk. Ja, nee. maar dat was wel een hele goede opvoeding. Ik ben begonnen voor HP de tijd en daarna de NRC. Ja. Dus ik schrik niet meer van een deadline. Als okay. iemand zegt het moet volgende week klaar... dan denk ik, oh, dat valt wel mee. Ja. En, en die, die tentoonstelling die aanstaande vrijdag opent... in het Letterkundig Museum, die is gewoon klaar. Daar hoef je nu niks meer aan te doen. Nou, Dat is, dat heel is echt een deadline, hè? Ja, ik bemoei me daar de laatste twee weken niet meer mee. Nee. Dus dat, dat geeft wel een enorme ontspanning. Ja. Dat is ja. een beetje moeilijk, omdat ik nogal een control freak ben... maar. Het lukt aardig. Ja. Ja. En, en het is een soort retrospectief, uh, zou je het zo kunnen noemen? Want het, dat klinkt ook meteen een beetje nou, als het einde van tot, de carrière. He? Overzicht tot nu toe. Tot nu toe. Ja, zo heet het ja. boek van Joukje ook. Ja, want Joukje-Akveld, ja. anders, anders ben je, want, je bent nog een beetje te jong om al. Uh... Nou, het rare is zelfs dat het is misschien ook een beetje overdreven Maar ik heb het gevoel, dat ik net begin. En dat er allerlei ballast overboord is gegooid. Waardoor ik ja, me veel beter kan concentreren dan toen ik begon. Hm. 53 jaar, wat voor ballast heb je dan over? Nou, als je jong bent heb je allerlei uh, stoorzenders van hè, wat je aan het doen bent. En of het wel helemaal bij je past en je pakt alles aan. En... Maar nu luister ik veel beter naar, ja, naar die innerlijke bron, om het zo maar te noemen. En dat is wel heel prettig. Ja. Ja. Ja. Dus er ontvouwt zich een enorme energie. Ja. En uh, ik zie het dus helemaal niet als afsluiting. Juist helemaal niet. Nee, ja. maar, maar ik zit ook aan ballen te denken... want het, het, het, het boek gaat ook heel ver terug tot aan je, in je jeugd... met ouders die uit elkaar gaan. Mensen, ja. ja, dat overkomt heel veel mensen. Dat laat ze dan wat minder, ja. gelukkig. Ja. Um, en dat is natuurlijk, zijn natuurlijk ook wel dingen... waardoor je je talent soms anders gebruikt... dan als je heel vredig opgroeit... en dat talent gewoon ja. Laat, ja. Ja, ja. Ja, laat, uh, laat zijn... Ja. Ik heb mijn talent heel lang aangewend om mijn plek op de wereld te verwerven. En dat is nu het prettige als je dan de 50 passeert. Dat dat talent ja, niet meer ho hoeft gebruikt hoeft te worden om dat te markeren. Ja, ja je, je, wordt, je bent gewoon wie je bent. En, uh, Precies, je, je kan het je, je op vooruit. een aangename manier gebruiken. Ja. Ja. Wist jij altijd al wel dat je iets met tekenen teken uh, wilde doen? Ja, ik denk dat toen ik uh, uit de wieg uh, kroop... dat ik uh, ja, naar zo, een waskoopkrijtje kroop. Uh, dat, ja, ja. ja. ja. Ja, het is grappig, je hebt een streepjes trui aan. Streepjes en ruitjes, is iets wat heel veel in jouw werk voorkomt. Ja, er is zelfs een tekening van mijn vader, toen, die heb ik getekend toen ik vijf was. En daar heeft hij een geruite colbert aan, een soort tweetjasje, zwart-wit, in de tekening. En toen ik die terugvond, na mijn vader's overlijden... Toen was ik net bezig met Coppelia... waar ik allerlei kostuums voor aan het maken was... met zwart-wit patronen. Yes. Dus dat was een heel gekke ontdekking... dat je eigenlijk je beeldbank opbouwt... in de eerste jaren van je leven. En dat zijn de jaren 60-70. Dus dat is ook wel echt mijn referentie. Daar, die kleuren en die beeldtaal... ja, dat is toch ja. ook echt wel een deel van mij. Het ja. Ja. is wel geestig, Ik want... bedoel, ja. ja. die beeldbank waar je het over hebt... dat heb ik precies hetzelfde, want... ik ben opgegroeid in Belgisch Congo, dus... hoe duur was de is mijn wereld? Aha. En dus, dus, er zitten heel veel. Dus bijvoorbeeld een heel significante shot zit er. Uh, de, de, de, ik wou dat het heel echt opeens regende, maar ook keihard. En uh, toen kwam de, de art direction kwam met paraplu's aanzetten, want dan hadden ze in die tijd paraplu's. Ik zei ja, nee, geen paraplu, een bananenblad, een bananenblad. Dus ja, waar vinden we een bananenblad? Ja, maakt me niet uit, maar ik wil wel een bananen. Dus dat is de poster uiteindelijk geworden omdat ik wist, van ja, als, je, als het regent in de tropen... ga je echt niet onder een parapluutje lopen. Je pakt het eerste wat er bij de hand is. En dat zijn bijna altijd bananenbladen. Ja, mooi. Dus dat is wel interessant, omdat je, ja, je boom toch je jeugd is. vaak geuren en kleuren... Ja. die uh, heel sterk iets kunnen oproepen van vroeger... Ik ben dus deels opgegroeid in Engeland. Waar het inderdaad ook altijd regent. Maar waar het ook heel sterk naar varens ruikt. Hmm. En als die nat worden, hebben die een hele specifieke geur. Dus als ik dat ruik, dan ben ik meteen zoef terug in mijn ja. jeugd. Ja. Ja. Wat wij, Ik las het boek van jou. Wat veel van de mensen met wie je hebt gewerkt zeggen is... Hij heeft humor. Jouw humor schijnt... Uh, uh, dat, dat zien ze in al het werk wat je maakt, zien ze, zien ze terug. Dat je op een of andere... Ja, er zit altijd wel een kwinkslag of iets aardigs in waardoor je denkt, hé, dat is een, dat is een uh, echte postuma. Herken je dat zelf? Uh, nou, ik ga niet als ik ga tekenen denken van, nu ga ik eens enorm We gaan. Eens even lachen. Lachen. Nee, nee, ja. nee Nee, nee, nee. Het is ook meer een soort Engelse tongue-in-cheek-achtig commentaar wat ik geef. Ja. Het is niet het schaterlachen of met, met je knieën hè, handen op de knieën lach. Ja. Maar eerder een soort glimlach. Dat maar dat doe ik niet heel bewust. Dat gaat er gewoon in zitten. Ja, Nog even, want ik heb niet heel veel tijd meer. Maar dat, dat lijstje, mag, mag ik het boek heel eventjes ja. hier hebben zo? Dat lijstje waar, waar, waar je het aan het begin ook over had. Er staan heel veel dingen op. Uh, dus onder andere die, uh, die uh, animatie met, uh, met film nog een keer maken, stop-motion. Rintje als stop-motion film, is dat ook op de lijst? Ja. Wat, wat is nou van, die, van, die, uh, van dat lijstje wat er achterin staat? Uh, uh, meer schrijven, proza, poëzie, glas in de loodraam maken, ontwerpen, Stofontwerpen voor kleding, decor voor opera voor volwassenen, bijvoorbeeld Tour -en Dot of L'Enfant -en L'Es sortilège. Nou, van sinds tel. vanmiddag is er dus een wens bijgekomen. Vertel. Een leader oh, oh. maken voor een film. Ja, ja. Maar een van mijn grootste dromen... dat is een uh, decor- en kostuumontwerp voor een opera voor volwassenen. Dus niet speciaal voor jeugd of kinderen. Mm -hmm. Maar of een bestaande opera. En ik ben zelf ook begonnen met het uh, vormen van een idee... over een persoon die heeft bestaan. Ja. En daar ben ik nu een beetje aan het kijken met wie, met wie ik dat ga doen. Vertel. Nou, ik ben onder andere met Christiane Stotijn in gesprek. De mezzosopraan. En uh, we zijn nu heel voorzichtig aan het bouwen aan dat plan. Ja. Zij doet ook het voorwoord. He, in het boek. Zij heeft het voorwoord geschreven, ja. ja. ja, ja. Het, is, het is een uh, heel erg mooi boek uh, geworden. Uh, en op fraaie tentoonstelling ook ongetwijfeld. Maar dat weet ik niet, want die heb ik nog niet gezien. Ik aanstaande niet. vrijdag opent die expositie. Een vijvervol inkt in het uh, Kinderboekenmuseum in uh, Den Haag. En het boek Siep Postuma van toen tot hier... en nu verder van Jauwke Akveld... verschijnt uh, een dag eerder, dus aanstaande donderdag. Dankjewel je Siep. Uh, dan de 80 seconden. Elke week hebben wij de ruimte, geven wij we de ruimte aan iemand om 1 minuut en 20 seconden te vullen met iets moois. Um, twee jaar terug stond ze in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Afgelopen jaar deed ze mee aan de popronde. Naar haar eerste officiële video is nu ook al een feit. En Anne Soldaat beveelt haar bij ons aan. Bij toeval zag ik Sue the Night, uh, ook wel al bekend als Sue's een paar weken geleden optreden in de Tolhuisstuin in Noord, Amsterdam-Noord. Een stoere chick met een elektrische gitaar om haar hek en een tambourijn aan de hak van haar laars. En het meest indrukwekkend is haar stem, die van poeslief naar krachtig en rauw gaat. Voor mij een echte ontdekking, deze Suus. En daarom beveel ik haar aan voor de 80 seconden. De 80 seconden van... Dat we allemaal in 80 seconden. Sue the Night. Ah. Is the tear of a It's a shame, things get lost when the dark sets in There is nowhere to hide, winter is coming It's a shame, but she knows it well Cause she hears him humming Soer the night. Zuster groot mag ook. Maar zeg maar, soer soe the night. Aanbevolen dus door uh, Anne Soldaat. Een stoere chick met een elektrische gitaar om haar nek. Ja, er is geen woord Frans bij. Dat klopt gewoon allemaal. Ja, ga even nou. zitten. Ja, hoi. Je, je bent uh, bezig met je eerste album, hè? Ja, ik ook. Wow. Oh, wow. Ja, er komt... Uh, tenminste, het album uh, dat laat nog even op zich wachten. In 2014 staat dat gepland. En als uh, pre-release uh, komen er twee singles uit. Uh, eerst op vinyl. Ja, oh, op vinyl. Heel fijn. Ja. En de financiën, gaat dat met voor de kunst? Of heb je een rijke oom? Of, uh... Nou, nee, dat, uh, de financiën komen gestagen kom ik hopelijk tot het bedrag wat ik nodig heb. Ja, hoe pak je dat aan? Um, nou, misschien crowdfunding, zat dat ik mm -hmm. aan te denken. Tenminste, daar zijn al wat lijnen voor uitgezet. En uh, ja, her en der uh, proberen bij elkaar te sprokkelen. Ik, ik geef zelf zangles, maar uh, zoveel dagen ook weer niet... dat ik daar alles mee kon bekostigen. Nee, wat, wat, wat kost het eigenlijk, het maken van een album? Geen idee. Oh, dat weet je ook nog niet. <lacht> misschien heb je het geld toch? Geen idee, nee, dat, uh, dat uh, moet zich nog uitwijzen. Ja. Al, al die nummers schrijf je zelf, dit had je ook zelf geschreven? Ja, Weet ja? Uh, Winter's Coming. Mm -hmm. en, en dat is natuurlijk een feit, Winter's Coming. Helaas. Um, ja, het ja, is jammer. Um, en, en dat wil je ook in de, op het hele album volhouden, je eigen nummers? Of ga je ook uh, standards doen? Of, uh... Nee, gewoon alleen maar uh, eigen werk, ja. Ja. Zeker wel. Oké, okay, nou, we houden het in de gaten. Uh, uh, mocht je geld nodig hebben, dan hoor we het wel. Oké, okay, ja? nou, uh, bij deze. Oké, te groot, dankjewel. Uh, vanavond open je televisie met Cornald Maas, even over half uh, elf. Wat ga je doen, Cornald? Goedemiddag. Ja, hey, goedemiddag. Ja, Olke Bolke, weet jij wat dat is? Ja, Olke Bolke van dokter Anders Peen. Juist, kijk uh, op de kop. Ja, de versvorm die hij in Nederland geïntroduceerd heeft ooit. En de beste Olke Bolkes uit zijn latere leven zijn nu gebundeld door twee... Door een hele jonge bewonderaar, Michel de Jong, die is de gast. En ook Renske de Geef, die onder andere columns schrijft en NSC Next. Ook groot liefhebben en die vertellen over een vriendschap met Dr. Anders P. Die al 94 is. En de Olleke Bollekes. Nou, verder is Jack Wouters het gast. De acteur vanwege een uh, grote rol die hij speelt in een voorstelling bij het Rood Theater. En Beppe Costa, die de muziek verzorgt in die voorstelling. Die is er ook. Hey. We hebben het over de Jersey Boys, de musical die morgen in première gaat. Jasper Krabbe natuurlijk weer. En oh ja, Patrick Lodiers is er ook voor het culturele nieuws. Maar ook omdat hij een documentaire een film heeft gemaakt over Doema, die tijdens het filmfestival in première gaat. Wel een mooi kijkje achter de schermen, trouwens ook, die film. Oké, okay. allemaal vanavond even overal half elf op Nederland 2. Cornel Maas, dankjewel. Ja. Ik dank Jean van der Velden en Cipostuma en Suzy. Ook bedankt dat jullie er waren. Na half vijf het sportforum. daar ga ik het zo over hebben. Ik wil eerst nog even afkondigen dat dit opium was live vanuit de Lamar. Volgende week zijn we er weer. Dan onder andere gaan we vooruitblik op de Polifinario... die die zondag wordt uitgereikt, de zondag na onze uitzending. U kunt reageren altijd de hele week opiummetavo.nl... of via Facebook of via Twitter. Uh, en volgende week ook muziek van Beans en Fatback. Dat is hier de moeite waard. Um, ja, fijn weekend. En na half vijf, Dione de Graaf met het Sportforum. Goedemiddag. <laughs> Dankjewel, Hans. Goedemiddag. We gaan inderdaad straks praten over sport in de afgelopen week. Natuurlijk gaat het over Ajax in de Champions League. Het gaat over de Europa League. En oei, wat deed de Nederlandse clubs daarin slecht. Natuurlijk praten we daarover met drie journalisten. Jaap de Groot van de Telegraaf. Edwin Struis van uh, onder andere NuSport en Edo Sturm van Trouw. Wij zijn er na half vijf, na het journaal. Met Marjan Koekoek. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. In een winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... zijn zeker 22 mensen omgekomen bij een schietpartij. Er zijn tientallen gewonden. De Keniaanse politie gaat uit van een terreuraanslag. Nederlanders in Nairobi zijn door de ambassade gewaarschuwd... dat ze binnen moeten blijven. Op de ambassade is een crisisteam gevormd. Zolang er twijfels zijn over de JSF-straaljager... wordt er geen besluit over aanschaf genomen. Dat zei PvdA-leider Samsom op de ledenraad van zijn partij in Zwolle. Volgens Samson is het belangrijkste voor de PvdA dat missies ook in de toekomst kunnen worden uitgevoerd. En de Algemene Rekenkamer heeft daar twijfels over. Hij wil daarom extra uitleg van het kabinet. In Amsterdam en Den Haag zijn demonstraties tegen het kabinet. In Amsterdam zijn vooral linkse partijen actief. In Den Haag zijn aanhangers van de PVV bijeen. Ze zijn het allemaal niet eens met bezuinigings- en hervormingsplannen van het kabinet. En in Venezuela heeft de regering een fabriek voor toiletpapier overgenomen om schaarste te voorkomen. De Nationale Garde ziet nu toe op de productie en distributie van wc-papier. Het land heeft al maanden tekorten aan allerlei basisproducten. In mei werden nog 50 miljoen wc-rollen geïmporteerd. Tot zover het nieuws op dit moment. Het weer met Marco Verhoef. De zon schijnt af en toe. Het is vrij rustig weer. Dat blijft het eigenlijk de komende dagen ook. Vanavond en vannacht. Soms wat wolkenvelden, maar ook opklaringen. In de loop van de nacht neemt vooral bij zee de kans op mist toe. Temperaturen gaan omlaag naar een minimum tussen de 11 en 14 graden. Dan morgen een wisselend bewolkt beeld met zonnige momenten, maar dus ook wat wolkenvelden. Vooral het noordwestelijk kustgebied is gevoelig voor uh, hardnekkige mist. En als die mist aanwezig blijft, dan wordt het daar maar 16 graden. In de zon in het binnenland is het 20 tot 22 graden. En het blijft rustig met de wind. De dagen daarna weinig verandering blijft droog, af en toe schijnt de zon. Later in de week zijn de temperaturen wel iets lager. we Verkeersinformatie. Files zijn te vinden op de A4 Den Haag-Amsterdam... bij Hoofddorp 2 kilometer... Bij het Kleinpolderplein staat het behoorlijk vast. Vooral op de A13 vanuit Den Haag. 5 kilometer file. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A20 vanuit Gouda bij het Kleinpolderplein. En daar staat nu een 2, 2 kilometer file. Op de A28 wordt ook gewerkt. Hogeveen-Assen bij de afrit Ruinen. 2 kilometer. En richting Zwolle tussen Zuidwolde en de wijk ook 2. En in Zeeland veel vertraging op de A58. De weg Bergen op Zoom naar Vlissingen. Daar staat vanwege werkzaamheden tussen Heik en Zand en arnhem 3 kilometer. NOS, NOS, NOS Radio 1 Langs de lijnen met Dioden de Graaf. Dag dames en heren, goedemiddag. Het is even na half vijf. Het is tijd voor Langs de Lijn. Straks gaan we praten met drie journalisten over de sport. In de afgelopen week er valt veel te bespreken. We gaan het veel hebben over voetbal. Er is ook livesport, maar er is ook politiek op Radio 1. Natuurlijk, in Zwolle is de Partij van de Arbeid-ledenraad al de hele dag bij elkaar. Een van de belangrijke onderwerpen op de agenda is het kabinetsbesluit om de JSF te kopen. Politiek verslaggever Wilco Boom volgt de bijeenkomst. Goedemiddag Wilco. Goedemiddag. Er is binnen de Partij van de Arbeid veel weerstand tegen de aankoop. Wat blijkt daarvan in Zwolle nu? Nou, heel grappig. Er waren allerlei deelsessies. En die over de JSF die was eigenlijk helemaal niet zo geweldig druk bezocht. Maar oh. inmiddels zitten ze allemaal weer bij elkaar. En gaat het weer wel over de JSF. En een belangrijk punt wat daar aan de orde gaat komen... is dat er een, uh, 38 afdelingen een motie hebben ingediend... om het besluit uit te stellen... en nog een keer onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de JSF. Het onderzoek van de Rekenkamer was kennelijk niet onafhankelijk genoeg... voor die 38 afdelingen. Nou, Hoe daarover gestemd gaat worden, dat weten we niet. Maar de bezwaren tegen die straaljager, die zijn velerlei. En uh, nou, luister maar, dan hoor je wel waar het allemaal over gaat. Moet je een land als Nederland uh, dan ook een zo gespecialiseerd toestel geven... terwijl je ziet dat de Amerikanen de tegenwoordig alleen nog maar de, met de drones doen. We kopen nog steeds een auto waarvan we nog niet weten of die goed rijdt. Uh, en dan is het nu ook aan de orde. Waarom doen we dat niet, is mijn vraag. Uh, want er zijn echt wel goede toestellen die het ook aankunnen. Ja, de motie, uh, uh, Wilco, is uh, door het partijbestuur ontraden. Kan Samson, als die wordt aangenomen, die dan ongestraft naast zich neerleggen? Ja, hij kan dat feitelijk wel. De ledenraad is namelijk geen uh, orgaan met uh, de bevoegdheid om besluiten te nemen. Dat mag bij de Partij van de Arbeid alleen een congres. En een ledenraad is geen congres. Zo'n uitspraak zou gelden als een zwaarwegend advies. Maar ja, zeker formeel kan Samson dat naast zich neerleggen. En eigenlijk... Als je goed naar hem luisterde vanmiddag, zin speelde die er ook een beetje op... dat het wel die kant op kan gaan. Luister maar. En het belangrijkste is, ja, als je dan dat toestel koopt... en je koopt er 37, omdat je er 37 kunt betalen... kan je dan die missies die wij zo belangrijk vinden... het beschermen van onze mannen en vrouwen in het buitenland... het, het brengen van vrede en stabiliteit in moeilijke regio's... kun je die dan nog wel uitvoeren? Het kabinet zegt van wel... De Rekenkamer heeft daar twijfels bij. En ik verzeker u, zolang die twijfels er zijn... wordt er geen besluit genomen. Maar andersom geldt ook. We moeten een keer een besluit nemen. Als land. Ja, Diederik Samsom waarschuwt dus de ledenraad. Natuurlijk, we gaan niet uh, heel snel een besluit nemen. We gaan eerst nog een keer goed kijken... Of er met die toestellen wel precies gedaan kan worden uh, dat wij willen dat er mee gedaan kan worden. Namelijk dat er steeds vier beschikbaar zijn voor moeilijke missies in het buitenland. Maar als dat eenmaal zo blijkt te zijn uiteindelijk zal de fractie wel een besluit gaan nemen... want dat moet een keer gebeuren. En wat de ledenraad daar dan ook vanmiddag over zegt... ooit zal er een keer besluit worden genomen... en dan gaat de Partij van de Arbeid daaraan meedoen. was de waarschuwing van Samsung hier in Zwolle aan de ledenraad. Dankjewel, Wilco Boom. We blijven het volgen natuurlijk hier op Radio 1. We gaan nu naar de sport en wel naar Hoofddorp. Daar waar honkbalclub Neptunus uh, voor de veertiende keer landskampioen kan worden... dan moeten ze pioniers verslaan... En die houtkamp, uh, hoe staat het ervoor daar? Heel spannend, uh, Dione, want het staat 3-2 voor Neptunus. We zitten in de tweede helft van de negende inning. En uh, er is één man uit. En het eerste en derde honk bezet voor uh, Hoofddorp, voor de Vlaamse Pioniers. En het is De Flenniker die de bal slaat. En de bal uh, gaat uh, naar het tweede honk. En dan gaat de bal niet naar het eerste honk. En dat betekent dat er wel gescoord wordt door Mark-Jan Moorman. En het is staat. Het staat 3-3 in de negende inning... En uh, dat is wel verrassend, want Neptunus was de hele wedstrijd eigenlijk sterker dan uh, de Pioniers. Ze namen heel snel een 3-0 voorsprong, maar wat puntjes gesprokkeld. En nu dus in de negende inning uh, het ultieme moment voor fase Pioniers, de gelijkmaker. En dus als het zo blijft gaan we verlengen. Mocht uh, uh, Pioniers winnen gaan we morgen verder, want er staat 3-0 in wedstrijden in de best-of-seven-series. En uh, mocht Neptunus winnen, dan is het inderdaad de veertiende landstitel. Het eerste om nu bezet voor de pioniers. Wel twee man uit, maar het staat dus gelijk in de negen inning. 3-3. Dankjewel Andy, we gaan door naar Maarten Tip. Die is bij het Europees Kampioenschap Volleybal. De Nederlandse mannen begonnen het EK gisteren met een nederlaag tegen Finland. Nu tegen Servië. Hoe gaat het met Maarten? Ja, soms is volleybal ontzettend leuk om naar te kijken en helemaal als Nederland het goed doet. En dat was zo in de eerste twee sets, maar daarna stottert als een kaartenhuis in elkaar bij Oranje. Een paar wissels bij Servië en Nederland kwam volledig onder druk te staan. Verloor twee sets op rij en je hoort de muziek op de achtergrond. We gaan nu beginnen aan de vijfde set. En ja, dat heeft Nederland echt aan zichzelf te wijten. Het is de wedstrijd gewoon weer kwijtgeraakt. En het zal nu in de vijfde set toch echt weer moeten opstaan. Risico's nemen, voluit serveren. Nimir Abdelaziz doet dat nu, maar slaat vervolgens de bal in het net. En dus is daar meteen de achterstand in deze set. Die gaat dan aan de vijftien punten. Dus het kan zo gespeeld zijn. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. We gaan praten over... Um... De afgelopen sportweek, er valt uh, genoeg te bespreken, denk ik zomaar. Dat doen we met Jaap de Grootchef, uh, sport van de Telegraaf. Goedemiddag, Jaap Edwin Struijs, voetbaljournalist van onder andere nu Sport En uh, Edo Sturm, wielerjournaliste van Trouw. Uh, goedemiddag allemaal, Edo, jouw moment van de week. Um, Michel Platini, die opzichtig in zijn stoel zit te schuiven... op dat moment dat hem gevraagd wordt of hij uh, kandidaat is voor... Uh, om blatter op te volgen. Ja? En je ziet aan hem dat hij eigenlijk een keuze al heeft gemaakt, maar dat eigenlijk ontkent. Namelijk? Dat hij blad erop opvolgt. <laughs> of wil opvolgen, laat ik het zo zeggen. Ja. En waarom heb je dat als moment van de week? Heb je dat um... Nou, verbaasde je dat? Nou ja, het is niet een sportmoment, maar het... ik zat naar iets ja, te denken, naar iets te zoeken. En ik vond dit eigenlijk het meest opmerkelijke. Ja, ja het voetbal dat. Wat moet je daar eigenlijk nog over zeggen nou, deze week? <laughs> zullen, oh. wij, zullen wij gewoon weggaan? Um, ja, dan nou. blijf ik hier eenzaam en alleen nee, over. Ik zit je vastgekeken. Ja, alsjeblieft nog even Dat zitten, kunnen we jou Edo. niet uh, aandoen, hè, Nee, doe dat niet. Edwin, jouw ja, moment van nou de Nou ja, dat komt van het uh, beachvoetbal. Zelfs uh, daar verliezen we dus... Uh, dit keer van Takatuka-land, geloof ik. met, met, met uh, Verliezen we ook met, met, met, met 2-0. Dus op geen enkel podium. Misschien in de eredivisie dat we nog wat winnen. Qua Nederlanders, maar daarbuiten... Uh, het is feestelijk. Ja, moeten we ons echt gaan zorgen huilen. gaan maken? Ja, nou, dat, dat lijkt me duidelijk, ja. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Oh, oh. We worden een Zeeland. Oh -oh. Ja. We okay. zijn het al. Ja. Het ja. is dus okay. inderdaad een move naar uh, de nostalgie. Toen het allemaal nog wel uh, goed was. Mijn moment van de week is, uh, zijn toch de beelden die ik van de week gezien heb van Gerrie Muren. Die ons uh, deze week ontval is. En uh, ja, de momenten die eigenlijk... alles een beetje alle sportprogramma's is uitgezonden. Het hooghouden van de bal uh, bij Real Madrid. Ja, ja dat was, uh, stond symbool voor het grote Ajax van de jaren 70. En, en eigenlijk de suprematie ook van het Nederlandse voetbal in die tijd. Wat, wat, wat zijn jouw herinneringen aan hem? Uh, nou ja, dat, dat, ja de, dat hij als... technisch misschien wel de beste voetballer van Ajax... de discipline en de mentale kracht kon opbrengen om zich weg, weg te cijferen in belang van het elftal. We zitten nu in een, in een situatie waarbij we wekelijks zien... hoe spelers uh, nagedacht hebben over de manier hoe ze gaan juichen naar een doelpunt. Ja. Uh, de hele week bezig zijn met welk uh, tatoe uh, ze nog op, een, uh, op die ene vierkante centimeter... die nog vrij is bij de pink. ze dus die gaan invullen. En dan zie je zo'n jongen die eigenlijk heel uh, ja, gewoon deed wat hij moest doen. En in, in dat kader, in dat afgekaderde deel... Wat, uh, wat hem, uh, wat hem uh, werd, uh, werd toegevoegd, echt uh, het maximale eruit haalde. En echt. Uh, de kun Hij was eigenlijk de kunstenaar van het weglaten. Hm. Mooi gesproken, ja. Nou, ik wilde aan jou vragen wat jouw Edwin, wat jouw herinnering, of wat, wat jij meeneemt van Gerrie nou, Juren ja. nu. Nou ja, dat hooghoud dingetje, ja. Ja, dat staat me ook helder voor de geest. Ja, toen zat ik in mijn pyjama uh, als, als negenjarige volgens mij uh, voor de tv s'avonds te kijken. Ja. Later is dat door de heer Witscher gekopieerd uh, tijdens Ajax Feyenoord. Maar, maar zo, zo mooi als toen uh, wordt het natuurlijk nooit meer. En, nee. Ja, En dat was ook een heel. Ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk, maar een heel bescheiden man, heb ik uh, begrepen. En hij hield uh, elke, bal, uh, elke, elke bal die hij zag, hield hij hoog. Ja. Ik weet niet of hij dat thuis ook altijd deed, maar in ieder geval. Uh, ja, maar je zou kunnen zeggen dat hij symbool staat dan voor dat wat vroeger was... Nou, en dat wat nu helemaal weg is. Wat, wat, ook in wat, mentaliteit. Ja, kijk, want het mooie was natuurlijk... Ik, ik heb er van de week over nagedacht... het was ook een soort van hommage van de rest van het elftal. Van uitgerekende speler die zich het meest dienend opstelt... mag dat moment nemen. Ja. En is dus voor de eeuwigheid het, uh, het symbool van... Van, van dat de elftal geworden. Ja, terwijl hij eigenlijk zich altijd wegschrijft. Ja. Dus ik vond het een mooi gebaar, eigenlijk. van, van het hele team naar hem toe. Ik krijg ze ook altijd van. hij, hij komt beter voetballen dan ik. En hm. toch is het, vind ik het spijtig dat zo iemand pas eigenlijk een soort hommage krijgt. nadat hij nou is overleden. Want het is ook een speler waarvan ik zelf. ja, ik heb hem nooit zien voetballen. maar als je, hem, als je die beelden ziet ook. wat jij zegt ook, Jaap. een van die dragende spelers. die eigenlijk te weinig ja. Ja, eer heeft gekregen ja, ja, voor ja. wat hij. Maar dat, hij is ma ma ma dat is de lot, het lot voor, van dat soort spelers. Ja. Alleen, hij heeft wel in zijn bagage... dat hij misschien een van de beste elftallen uit de historie heeft gespeeld. En dat kwam omdat hij deed wat hij deed. Mooie herinneringen aan uh, Gerry Muren. We gaan uh, naar de actualiteit. Uh, als het aan uh, Michael van Praag ligt... zal uh, de transferperiode in uh, de zomer een stuk korter worden. De voorzitter van de KVB uh, werkt daar heel hard aan... als bestuurslid van de UEFA. En heeft volgens mij ook goede hoop dat dat gaat lukken. Goedemiddag, meneer van Praag. Ja, goedemiddag. Nou, uh, meer dan goede hoop, uh, om u de waarheid te zeggen. Ja? Waarom bent u zo hoopvol gestemd? Nou, uh, ik heb, ben er vorig jaar al eens over begonnen en toen was het nog een moeilijk uh, te bespreken onderwerp. Wij hebben bij de UEFA een Club Competitions Committee. Dat is een commissie van elf personen uh, waarvan twee bondsvertegenwoordigers en voor de rest allemaal clubs. Het was een beetje moeilijk te bespreken, maar ik ben er nu in Monaco weer over begonnen. Omdat uh, het nu toch wel schrijnend wordt als je kijkt naar... Ik heb eens een lijstje laten maken van wanneer al die leagues nou beginnen. En dan blijkt eigenlijk alleen nog maar Spanje, Engeland en Italië die rond de 25e... Uh, beginnen. En alle andere landen drie tot vier weken daarvoor zelfs. Sommigen nog meer. Nou, we kennen allemaal het fenomeen in Nederland, hè. Dat je dan in de laatste uh, weken, als je al uh, vier wedstrijden gespeeld hebt, spelers weg kan halen. Maar wat er ook nog eens een keer bij komt... En, uh, daar, uh, dat is in Monaco wel gebleken, want ik heb er zelfs naast gezeten dat dat ging gebeuren. Uh, dan is de loting geweest en dan heb je nog drie dagen de tijd om, uh, om iets aan je elftal te doen. En je zou in theorie zou je zelfs nog een tegenstander die bij jou in de pool zit, zou je kunnen verzwakken door zijn beste speler gek te maken om naar jou toe te komen. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook een soort vorm van matchfixing. En, uh, dus ik heb dat aan de orde gesteld en uh, ik kom tot de conclusie dat uh, eigenlijk het merendeel van de leden van die uh, clubcompetities komen zien, inclusief uh, Michel Platini, daar eigenlijk wel voor zijn. Nou, oh, ja. Johan Cruijff, uh, die heeft uh, in Monaco ook nog een duit in zakje gedaan, door uh, aan tafel daar met uh, Michel Platini over te beginnen. Dus dat hielp. Ik ben zelf nog uh, bij uh, Sepp Blatter geweest drie weken geleden, bij hem op kantoor. En ik denk, uh, dan moest ik voor iets anders zijn, voor Gibraltar. Maar ik denk, nou, ik uh, breng het maar eens uh, op tafel. Ja, en die, was, die vond het ook oneerlijk, dus die willen er ook wat aan veranderen. Hoe lang zou die transferperiode ja, maximaal moeten zijn? Nee, ding. Afgelopen week, dat is nog het belangrijkste, afgelopen week waren alle 54 landen bij elkaar in een overleg met de UEFA. Daar is het ook op tafel geweest. En daar vindt ook de meerderheid dat het moet gebeuren. Dus um, ik zie het wel gebeuren dat de sluitingsdatum van die transferperiode minimaal 14 dagen of misschien nog wel uh, iets verder naar voren gaat. En heeft u ook al enig zicht op wat voor termijn dat dan zou kunnen nou, ingaan? dat weet u. Daar wil ik me niet op vastpinnen. Uh, mm -hmm. We zitten in februari weer bij elkaar met de Club Competitions Committee. Dan hebben we weer Le UEFA-bestuur. De FIFA moet er ook wat over zeggen. Nou, maar het moet toch binnen een jaar voor elkaar zijn, uh, vind ik zelf. Ja, als ik u zo hoor, zijn er bijna geen tegenstanders, hè? Nou ja, de Italianen en de Spanjaarden, want die zeggen van ja, een club kan toch ook nee zeggen tegen de speler. En dan zeg ik weer ja, uh, dat kunnen jullie makkelijk roepen, maar een wat kleine club die uh, een speler heeft, die gek gemaakt wordt door Barcelona of door uh, Real Madrid of, uh, of, of, uh, of Milan, uh, die zegt niet zo gauw nee. Nee. Goed nee, initiatief. Maar... Edwin Struis zeg het maar. Ja, goed initiatief. Keurig. Hulde. Kun jij blad er niet opvolgen, Michael? <laughs> nou, het is niet... Ik zou, Daar ben je voor geweest natuurlijk, ik maar, het wel. Uh, maar uh, nou, het is natuurlijk niet alleen aan Blatter, maar uh, het, de hele FIFA-esco moet er wat over zeggen. Maar wat ik ervan begrepen heb, uh, zou je in Europa zelfs uh, buiten de FIFA om kunnen besluiten... om een uh, transferperiode in een, uh, wat naar voren te schuiven of op een ander moment te laten openen. Want als je naar de huidige transferperiode kijkt... dan zie je dat er ook drie landen waren die uh, nog later sloten dan wij. Ja. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, want Jaap, Jaap is ook goed ingevoerd... of die wel wat meer van weet. Nou, ik, vind, ik moet eerlijk zeggen, het, het, het, hele, het hele proces wat je net omschreven hebt... is natuurlijk een voorbeeld van hoe het eigenlijk zou moeten. Het was geweldig teamwork. Ik was erbij dat, dat je zelf het aangaf... en dat op dat moment nog binnen de weven sceptisch gereageerd werd op je, op je voorstel. Vervolgens ben jij met de 1-2 met Johan Cruijff... zijn jullie dat gaan bespelen. En ik begreep ook vervolgens dat later... Uh, in Geneve, Edwin van der Sar, toen hij gekozen werd in bestuur van de EK... De, de, de, het pact van, uh, van topclubs... dat ook nog eens een keer uh, ingewreven heeft. Ja, dus, en uiteindelijk kom je dus uh, met het resultaat zoals je het nu schetst. Ja, en Dat vind ik uh, een compliment waard. Nou, maar nou ja, weet je van de, de Spanjaarden en de Italianen die zullen wel tegenblijven. En de Engelse Premier League waarschijnlijk nee, Maar ja, het hoeft toch geen unanieme beslissing te zijn... Maar... Precies. Niks van aantrekken hoor ik hier van Edwin Struijs. Hartelijk dank, Michael van Praag. Struijs van huis, hè? Ja, ik ben weer van huis. Dank je. <laughs> we, uh, we gaan snel naar Maarten Tip, naar het uh, volleybal. Hoe gaat het met uh, de oranje mannen, Maarten, tegen Servië? Niet goed. 11-8, uh, de achterstand in de vijfde set En je weet het, die gaat er dan de 15 punten. En Nederland overtuigt gewoon niet meer. Er wordt uh, regelmatig afgeblokt. Af en toe een lichtpuntje, zoals nu de service van Jelten Maan. Dat hebben we een aantal keren gezien in de wedstrijd. Hij kan met die uh, specifieke service van hem, die niet voluit is, maar vooral heel lastig. En tegenstander toch even aan het wankelen brengen. En misschien zo een gaatje dichtslaan. Maar ja, dat weten ze aan Servische kant ook. Dus uh, Maan moet je niet in een ritme laten komen. Time-out meteen maar aangevraagd. En dus gaat iedereen weer even aan de kant staan. Uh, ja, dat is dan de lichte hoop dat Maan met een paar lastige services Nederland nog even terug gaat brengen. En anders uh, zie ik het zwart in uh, voor dit uh, oranje. Dat ze goed begon dus aan de wedstrijd 2-0 voor in sets, Maar het vervolgens helemaal uit handen gaf. En nu dus uh, moet vechten wat het waard is uh, in de vijfde set. Dan naar Andy Houtkampen verlenging bij de honkpallers. Volgens mij willen wij... Andy, ben je daar? Ja, tuurlijk. Oh ja, ja nee. Ik, ik hoorde van alles uh, op mijn koptelefoon. Ja. Andy, de verlenging. Ja, hoe, hoe staan ze ervoor? Nou, het is de eerste helft van de tiende inning. Neptunus is aan slag. Het stond 3-3 na negen innings en Neptunus heeft zojuist gescoord. Riley Legito een prachtige tweehongslag en Boekhout kon de 4-3 uh, scoren. Dat betekent niet dat het afgelopen is, want we krijgen nog de gelijkmakende slagbeurt voor uh, uh, Pioniers. Maar uh, op dit moment zijn de papieren wel erg goed voor de Rotterdammers. 4-3 voor, nog steeds aan slag, tweede hong bezet en uh, zo dadelijk dus nog de gelijkmakende slagbeurt voor Vaanse Pioniers. 4-3 voor Neptunus. Dan gaan we naar het voetbal. Voor het eerst in de geschiedenis speelde Ajax afgelopen week... een officiële wedstrijd tegen Barcelona. In Spanje was die eerste kennismaking niet al te groot succes. De Spanjaarden wonnen overtuigend met 4-0... met drie treffers van Lionel Messi, Ajax-coach Frank de Boer.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 het resultaat is uiteindelijk niet uitgemaakt, denk ik. Alleen, dan sta je er wel anders op, denk ik. Ik baal gewoon van minimaal eigenlijk twee goals die we hebben weggegeven. Ja, jouw reactie op deze reactie, Edwin Strauss. Ja. Nou ja, het is wel goed dat hij baalt. Want inderdaad, drie van de vier goals... Nou ja, het waren schoolvoorbeelden van, van, van... of slecht verdedigen of slecht anticiperen op de situatie. Dus wat dat betreft... Hadden ze wel verder kunnen komen. Alleen, ja, je zag ook dat Barcelona eigenlijk niet zoveel... Ja, die, die geloofden het eigenlijk allemaal wel. Die, die hebben op 60% van hun kunnen gespeeld. En als ze een doelpunt wilden maken... Zoals in het geval Messi... Dan maakten ze hem ook. Ja. En dezelfde aantal kansen. Nou ja, goed. Dat is de bekende gekleurde bril van de trainer. Dus uh, dat valt natuurlijk wel tegen. Ja, wat vond nou, jij van de gekleurde wel, bril van de trainer? Nou, het was wel 7 om 5. Ik heb ze geteld. Het, was, het verschil zat hem in feite. Barcelona van de 7 de 4 benutten. Mm. En Ajax van de 5 niet 1. Mm. En... Uh, ja, daar zit ook het, ook het verschil in. Dat zag je ook met PSV thuis tegen Milan. Ja, in de eerste minuut krijgt Maher een, een dot van een kans. en kan Zo'n wedstrijd kan gewoon in een, heel, in een heel andere sfeer terechtkomen. Ja, en die pakken ze dan niet. En dat is nou ja, net het, het grote verschil met de ploegers Barcelona en Milan. Ja, is, is, is dat het verschil? Ja, natuurlijk. Het is gewoon wedstrijdhardheid. Gewoon kunnen schakelen, omschakeling. Daar ging Ajax ook mee onderuit. Hm. Je ziet met Barcelona, de versnelling zit op het moment... Dat ze lijn Niet op het moment dat ze bal bezitten. Nee, als ze gaan ze versnellen. Nee, je ziet bij eigenlijk precies andersom. En dat was die tweede call was daar een heel goed voorbeeld van. Ja, dan gaan ze erop en erover. Ja, ja dat, dat is iets... Dat In de eredivisie kan je daarmee wegkomen. Ja. Maar internationaal uh, ben je kansloos. Veel te hoog schoonzoon gehad. Ja. ja. Of schoonzoon, zeg maar. Maar het zit... Ze zijn zover nog niet. En dat is precies wat, wat, uh, wat Johan Cruijff ook altijd aangeeft. In, met de opleiding. Die met name... Je handelingssnelheid. Uh, Ik daarom... onderbreek je, sorry. Okay, ja. sorry. We komen dus er zo terug. Ja, het is uh, matchpoint maar Maarten Wembal. Tip. Oh. Ja, en op het moment dat het matchpoint ah. uh, dan op het uh, scorebord <laughs> staat. wordt er meteen een time-out <laughs> aangevraagd. Ja, zo gaat dat. Hè. Dan gebeurt er meteen uh, even weer niets op het veld als je hier naartoe komt. Ja, toch komt Nederland nog weer dichtbij. met onder andere een prachtige ace van uh, Robin Overbeke. En uh, dan denk je van misschien kan het dan toch nog. Maar ineens staat daar toch weer het uh, matchpoint 14-12 de stand in deze vijfde set. En de Serven hebben één goede service nodig nu om het af te maken. Ja. En uh, ja, dan hoop je toch dat Nederland nog een beetje met die druk kan omgaan. We gaan kijken naar die service van de Serven. En, uh, want het kan natuurlijk heel snel gebeurd zijn. Servië, regerend Europees kampioen. Begon heel slecht aan dit toernooi gisteren met een 3-0 nederlaag en een hele slechte wedstrijd. Maar ja, datzelfde geldt ook voor Nederland. Dus beide ploegen moesten vandaag. En voor Nederland zag het er aanvankelijk goed uit. Maar vervolgens na een aantal wissels van Servië zakt het bij Nederland weer helemaal in. Kwam Oranje onder druk te staan. En nu gaan we weer beginnen met de wedstrijd. En is daar matchpoint? Staat het die op de grond? Ja hoor. Nederland zegt, daar zat een hand onder. Maar de scheidsrechter zegt, die bal was in één keer raakt. De Serven staan al te juichen. En de scheidsrechter wil dan toch even overleggen met zijn tweede scheidsrechter. Zat er een hand onder? Ja of nee? Ja, hier hebben we nog geen uh, Hawkeye. Dat wordt uh, in de laatste vier tijdens dit toernooi wel ingevoerd. Dan mag de scheidsrechter video gaan terugkijken. Maar nu, ja, ik zie in de herhaling toch echt de hand van Maan eronder zitten. En de scheidsrechter zegt in tweede instantie, ja, er zat een hand van Maan onder. Dus de wedstrijd is nog niet beslist. Nederland doet gewoon nog even mee. Mooi moment hier. Uh, toch even dat overleg tussen de beide scheidsrechters. Het is dus geen uh, 15 voor Servië, maar Nederland uh, pakt nog een puntje mee. En zo wordt het uh, 14-13. En mag Oranje weer gaan serveren. En ja, dan wordt het onduidelijk. Dan gaat iedereen met elkaar in discussie natuurlijk. En de server die even wat teleurgesteld kijken. Ik heb het voordeel van de herhaling. Zie hem nog een keer. En het is inderdaad duidelijk te zien. En iedereen die herhaling kan zien in, dit, in deze sporthal. Die uh, ziet dat de hand er inderdaad onder zat. Het punt wordt overgespeeld. Dubbel fout. Twee duimpjes omhoog van de scheidsrechter. En dat betekent dat we bij de stand van 14-12 opnieuw weer verder gaan. Dus... Uh, de Serven mogen dan weer opnieuw serveren. En dat zal nu weer eenzelfde soort service worden. Maar er komt een aanval voor Nederland. Ben Overbeke en die slaat dan de bal uit. En zo is de wedstrijd alsnog voorbij. 15-12 dus alsnog in deze vijfde set. Servië wint. Nederland leidt de tweede nederlaag op dit Europees kampioenschap. En een plek in de tweede ronde. En vervolgens ook een plek in de kwartfinale. Dat was het doel voor Nederland. Maar dit is nu wel heel ver weg. Dankjewel, Maarten, tip. Jaap de Groot, ik onderbrak jou heel ruw ja, maar, voor dat je matchpoint. Ja, dat is wel hè. Ook Het voetbalteam staat 2-0 voor. We ja. verliezen met 3-2. Oh. Ja, dus... Normaal brengen ze even geluk. Maar. <laughs> <laughs> nou, maar je ziet dus ook wat we net over hadden in de uh, Champions League. Die, die, die wedstrijdhardheid. Ze mm -hmm. uh, gooien een uh, tempo omhoog. Ja, je gaat voor 2-0 naar 2-3. Ja, nou goed, daar zit dus... Heb, heb jij gekeken, Edo? Heb je die wedstrijd gezien? Dus nee, Ajax ik, niet, nee, ik heb het niet gezien. Oh, ik, wil, ik ben zo benieuwd hoe jullie naar die wedstrijd hebben gekeken. Of dat... Barcelona. Ja, verwachtte je iets nee, genants waar iedereen het over had? En nou, dat, dat wordt een enorme dat, dat, afstelling. Dat het was een oorwassing. Nou, wel. nee, dat verwacht ik niet. Ik had een beetje... Het gevoel, ik was zaterdag aan bij Ajax geweest. Ja. En dan zag je dus Pek het veld aflopen. Dat ze eigenlijk opgelucht dat met 2-1 geworden was. Maar ik zei al, de volgende dag moeten ze zich achter het oren hebben gekrapt. Wacht even, hier was wat te halen. Die hebben gewoon een, een, een punt, drie punten laten lopen. Maar Ajax dus ook. Ik had een beetje gevoel voor de wedstrijd... dat het dezelfde kant op zou gaan. Dat Barcelona, wat Edwin ook aangaf... toch een, een, een versnelling lager zou gaan spelen. En daar liggen je kansen. En je weet dat als Ajax onder druk komt te staan... van 6-7-0 hangt in de lucht... nou dat, dat laat er zich niet overkomen. Dus nee. ik denk dat gaat niet gebeuren. Dus er zit misschien... alleen ik had wel het gevoel... er komt wel een resultaat uit... dat Ajax de volgende dag denkt... jeetje, dat meer ingezeten... Hm. Ja, je, toch was dat een beetje de trend, Edwin. Dat iedereen, iedereen riep, ja, ah joh, dat wordt echt uh, ja, dat wordt helemaal niks. Maar goed, als je dat dan hoort als speler, tenminste dat zou ik dan hebben. Ja, over me lijkt dat ik hier, uh, weet je wel, uh, overlopen word of zo. Maar dat, dat mis ik dus inderdaad, die, die uh, mentale hardheid eigenlijk. Naast die fysieke, want ja... Dat, dat is ook, daar kun je ook vraagtekens achter zetten. Ja. Maar je ziet, ja, je, ja, dat zie je dus niet terug. Want ja, ze gaan er ook met jouw premie vandoor... zeg ik dan altijd maar, weet je wel. De, de tegenstander. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, ze heten dan wel Messi en Xavi en, uh, en Iniesta. Maar laat ook even zien wie jij bent, weet je wel. Maar, je miste ja. de bezieling. Ja, nou ja, uh, ja. ja. De, de, de, gewoon het karakter. Uh, ja, dat, dat zie ik dan niet terug. Want nee. dat had je vroeger wel... Er zaten types in van ho ho, uh, tot hier en niet verder, weet je wel. Ja, dat mis ik gewoon. En is dat iets wat je dan bij Ajax ziet? of is dat, iets nee, wat je... ja, dat zie ik het in het hele Nederlandse voetbal natuurlijk. Ja. Maar ja, goed, ze zijn gemiddeld 15 jaar tegenwoordig in de Eredivisie. <laughs> dus ja, je, je mag er ook niet op dat gebied misschien niet veel van verwachten. Maar ja, ik, ja de veredelde jeugdcompetitie. Ik, ik zet hem bijna mijn tv niet meer vooraan. Kijk, dit lijkt mij dan weer een heel mooi onderwerp voor na, na het... uur. <laughs> we openen het nieuws ermee. Precies. Ja. Uh, we gaan er eventjes uit. Heel eventjes maar voor uh, het nieuws van vijf uh, uur. En daarna zijn we terug en praten we. Nou ah ja, daarover verder, laten we dat doen. Tot zo. Okay. We willen een land in dat de sterkeren de Schwächeren helpen. Ik wil in een land leven waar niet de vraag aan wo waar kom je vandaan, maar waar wil je heen? Duitsland kiest.